Ongeveer 1 op de 10 coffeeshops ligt er dicht bij een middelbare school. In het regeerakkoord is afgesproken dat shops op minimaal 350 meter van een school moeten liggen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vielen vorig jaar 58 coffeeshops binnen die afstand. Veruit de meeste daarvan liggen in Amsterdam. Ook in Rotterdam en Haarlem staan relatief veel shops te dicht bij een school. Het CBS benadrukt dat 90% van de koffieshops wel op voldoende afstand ligt. In Nederland zijn maar meer dan 650 koffieshops, waarvan ongeveer een derde in Amsterdam. Wildbeheerders hebben ballonvaarders gevraagd voorlopig niet boven de Veluwe te vliegen. Het is bronstijd voor de edelherten en volgens de vereniging Wildbeheer Veluwe hebben de dieren rust nodig. Het inlaten van hete lucht in het ballon maakt een enorme herrie waar de herten van schrikken. En ook het kleurrijke uiterlijk van de luchtballon maakt de dieren van streek. Ook het ministerie van Defensie is gevraagd om bij oefeningen op de Veluwe rekening te houden met de edelherten. De bronstijd duurt nog tot ongeveer half oktober. De wildbeheerders doen deze oproep ieder jaar. Het weer in het oosten enkele opklaringen, maar vanuit het westen toenemende bewolking en enkele buien. Vanmiddag afwisselend wolken, zonnige perioden en buien met plaatselijke kans op onweer en windstoten. Temperatuur rond 19 graden. Morgen herfstachtig en een graadje frisser nog dan vandaag. Dit was het. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A2 van Den Bos naar Utrecht tussen Kerkdriel en Waardenburg 4 kilometer. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevaansveen en Dorp 8 kilometer. A9 Alkmaar-Amstelveen voorknopend Raasdorp 4. Op de A10 de ring van Amsterdam 4 kilometer bij de afrit einmuiden A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-Oost en knopend Gorkum 6 kilometer. En op de A16 van Breda naar Rotterdam 9 tussen de knopend de Ridder.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 Bye. Ah.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 Dat als Willem zo binnenkomt die ik dat even door kan vertellen Helemaal goed, gaan we zo dadelijk doen Bij CFM Zalvert op zaterdag Marius Muziek van Earth, Wind Fire Let's like de Classic zo de zaterdagmiddag op de Zandvoortse radio en de zon schijnt in Zandvoort. En dat vinden we heel erg fijn natuurlijk. Door de Earth, en Fire en Let Daarvoor dus naar Rijden Michael Wolben en Define Emotions. Gaan we gaan weer snel naar Amsterdam. De wedstrijd top tegen SV Zandvoort. Ja, daar zijn we nog steeds. En het is nog een minuutje of uh, acht, negen de spelen. Zolang lang zal het niet zijn. En uh, ondertussen, terwijl jullie ook weer dat het dierhoeknieuws luisteren, is het ineens allemaal gebeurd. Want in eerste instantie was het uh, Nijs van Berg? Een verschrikkelijke man in van Vrijsel Rikkers, de keeper van TLB, daar kijken gaf. En dan weer de helft ver later was het dezelfde Rikkers die ook nog een keertje uh, scoorde. En dat betekent dat Zandvoort uh, vlak voor tijd zo uh, 1-5 voor staat. Ongekende wel. Laat eerlijk zijn, want het is precies dus eerst wedstrijd van het seizoen. En in principe is het uh, team nog niet helemaal compleet. En Zandvoort doet het dus goed. Met name de voorwaartse, die zijn erg sterk. Middenveld ook. En het is pas een minuut of 5, dat tot een beetje aandringt, een beetje zeg ik ook, niet echt zo hard, maar een beetje aandringt, een beetje meer op de helft van Zandvoort komt spelen. De Zandvoort laat dus eigenlijk min of meer de teugels een beetje vieren en hè, zorgt ervoor dat het uh, niet te gevaarlijk wordt, maar dan zelf dus uh, eigenlijk de vinger aan de pols houdt. Hier overtreding nou vertreding, het uh, stel wordt stilgelegd stil, door terug verzorging voor in ons van TLB. Um, ja, het is niet prettig verballend wil ik met die barater, ik moet wel zeggen, er is een klein beetje windje opgestoken hier. Dat is wel prettig, dat is echt wel lekker. En de spelers, die kan je ook merken dat ze dat uh, prettig vinden. Je, in ieder geval was er nog een, een drinkpauze, dat is in ieder niet het geval. Misschien een beetje de minister van, van de Arbiter van Dienst, de tweede helft heeft dat goed gemaakt. Kon iedereen even een beetje het vochtpijl meer op, uh, het weer op peil krijgen. De bestuurbehandeling is nog steeds bezig. Uh, ja, ik weet niet hoe lang dat gaat duren natuurlijk. Laten we in ieder geval even teruggaan naar de studio. Dan kunnen we over een uh, minuut, of drie, vier, kunnen we het einde van deze minuut mee, uh, meenemen. Is dat een goed plan? Heel goed Joop, draaien wij een plaat en komen we dan weer bij je terug. Prima, tot zo. Dankjewel, okay. tot zo. Joop vanuit een warm Amsterdam. Oh, zo dadelijk het slot dus van de voetbalwedstrijd van vandaag met Joop van Ries. Eerst hebben we Sheila Green voor je. Hey, I love the nightlife, yes I do. It's so much fun. And before you know it, I...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 Single, I want you. We gaan weer snel naar het warme Amsterdam, naar jouw is slot van de wedstrijd van vandaag. Jop. Ja, maar nu is het niet te gaan denk ik zo'n beetje. Misschien een beetje plus in verband met de twee uh, blessures. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. En TOB uh, is uh, de laatste paar minuten, had ik al eerder gemeld, uh, op de helft van soms, voet aan het uh, opereren. Maar komen niet echt dreigend door. Het is... Er wordt hier gevlacht en gefloten voor buitenspel van een van de TOB-spelers. Uh, goed gezien, denk ik. Uh, van hier vandaan kon ik het redelijk uh, beoordelen. Het was inderdaad buitenspel. En maakt natuurlijk geen haast om die bal te gaan nemen. De Patrick van de oort. Nee, Jan Sonderveld moet ik zeggen. Jan Sonderveld die zich achter stelt. Legt die bal nog even eens goed neer. En uh, dat, uh, dat gaat allemaal lekker op zijn elf en dertest. In ieder geval is het natuurlijk die vrije schop en indirecte vrije schop die genomen wordt. Gaat er richting Marismo Mooi. Gaat er lekker vandoor. Ja. Ja, ja, en er wordt al net eventjes die bal op de lijn heen getikt door verdediger van TOB. Dat betekent dat het soms er mag gaan gooien. Een eh, beetje of, eh, nou, ik zou lang maar zeggen, een of 20 op de helft van TOB. Patrick van der Hoort uh, gaat dat doen. En die doet het in de voeten van Maris Mol. Mol met de verdediger in de rug. En die verdediger tikt die bal opnieuw over de lijn heen. En opnieuw is het uh, Patrick van der Hoort die die bal kan gaan nemen. En waarna de voeten van Hartje berg, berg naar Jurien Mans. Slechte paas in principe. En ik vraag me dus ook, nou ja, inderdaad, daar kan het niet bij. Houden de man bal was niet goed genoeg, en die gaat de spel over. Hij mist nu alweer op de helft van Zandvoort, en die probeert er nog een beetje. Die stond een beetje draaglijk aanzien te krijgen. Als dat gaat lukken, dat is natuurlijk het tweede. Want het is nu opnieuw Zonneveld het inbouw bezit. Zonneveld, naar Mol. Mol aan de zijlijn. En die wordt onderuit uitgeschoffeld. Wordt ook gefloten terecht. Er is een overtreding. En hij blijft liggen. of het nodig is, is opnieuw weer een tweede. Eh, ik denk het niet. Zo. Hij weet, uh, kijk, zit je gewoon meer niets. En hij uh, gaat het theater al liggen. Je krijgt gewoon die feine stop ook bij. En hij staat wel weer. En soms wordt het bijna op de middenlijn. Uh, en dan, dan op de helft van uh, TW. Deze mogen nee. Zonneveld kan dat doen. Zonneveld heeft in huis een hele mooie trap. Dat dus slaat je ook nu weer zien naar Patrick van Noord. Van, van Noord zit er van mooi voor, maar daar is geen standvoer bij. Alleen nog iemand van THB die in bal wegwerkt en de, de middenvelders van THB neemt het spel open. Daar dit de paas. Die Ja, Billy Fischer, dan moet je ook hard lopen, nu ineens. Hij houdt er wel voor, zeg maar. Die man gaat er langs. Die gaat er nog steeds langs en die staat alleen voor de keeper. En dat is 2-5. Uh, 2-5, Het was, denk ik een foutje van Billy Fischer. Die zat niet niet zo goed uh, bij deze man, dus nu achter zijn man aan en dan, uh, ja, dan gaat die bal zomaar erin En dan sta je nu 2-5. Het is natuurlijk nog maar heel kort tijd. Zandvoort dat uh, uh, 3-5, neem ik die me kwalijk meneer, 3 minuten, 3 minuten zegt de assistent schijfsel. 3 minuten nog, we, krijg ik hier te horen. En dan ja, nogmaals, dan ligt het aan wat hij een beetje doet met de extra tijd. is het 2-5 voor Zandvoort en Zandvoort gaat die bal vanuit het midden weer opnemen.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 Net over de middenlijn, er wordt weggekomen door Mals, Mals, Naar, Sonneveld, Sonneveld. Krijgt het daar heel erg moeilijk, het is een Eensbal. het is in principe een handsball. Maar de politie er nooit zien. Want het gebeurde tussen uh, een Eensbal, de, de man die het die Hens maakte. Die stond op in het zicht van de scheidsrechter. Kon het nooit zien. Maar soms nog steeds zijn bal. Dus een uh, Op de helft uh, natuurlijk uh, van TOB, Speelt daar Patrick van der Hoort aan. Van der Hoort. Nou, Mol. Mol. In het middenveld nu. Gaat daar. Uh, speelt helemaal breed aan. Uh, Mans. Aan de linkerkant van het veld. En uh, wat gaat hij ermee doen? Speelt daar Berg aan. Berg in Die wordt daar neergelegd. Zijssoft voor Zandvoort. 15 meter. Vanaf uh, het Zwartsoepgebied uh, krijgt Zandvoort even vrijstop. En het lijkt mij een beetje te sterren om dat in één keer te gaan doen. Maar je weet het met met Zandvoort. Als uh, Mol bijvoorbeeld het op zijn krijgt. Of Jan Zonneveld. Dan zou die bol dus er maar in kunnen gaan. Maar voorlopig ligt uh, nog steeds uh, daar. Uh, Marisch, uh, nee, uh, Nijtsperg moet ik zeggen. Op de grond. De verzorging van het van Zandvoort. En dat, uh, dat uh, gaat nu gebeuren. Zandvoort. Uh, ja, dat. Het uh, <tacht> ligt spelletjes. We kunnen zeggen dat en dat is heel raar natuurlijk. Um, normaal gesproken kan, hebben we spraakwater genoeg. Maar deze wedstrijd heeft hier echt veel spraakwater nodig. Zandvoort is duidelijk veel sterker dan het uh, TOB. Dat was vorig jaar wat anders geweest. Ik weet nog dat, uh, ik heb dat ook gezegd in het begin van de reportages. Zandvoort uh, won vorig jaar met uh, 1-2 hier. In de blessuretijd van de tweede helft. En nu staat het al 2-5. En hebben we uh, alleen nog blessuretijd te goed. Uh, Oké, okay. um, die bal gaat nu genomen worden. Nijssenberg uh, gaat een breed liggen waarschijnlijk op Michael Kuil. En Kaal zal er één keer gaan uithalen. Dat doet hij toch. Dat is een mooi schot. dan gaat een maar schot. Oh, dat we heel weinig. De keeper kon er net niet bij komen. Maar gaat dat voor hem dan gelukkig over de, uh, over de achterlijn aan de verkeerde kant van, uh, voor Zandvoort van de paal. En mag die bal op de 5 meter lijn genomen worden. De keeper van TOB, uh, uh, een vrij jonge knul. Die niet echt druk heeft gehad, maar wel vijf ballen om heeft gekregen. Uh, dit trapt nu uit. TOB, uh, goed in de voeten gespeeld. Uh, nog steeds uh, in balbezit. Uh, nu op de helft van Zandvoort. En uh, dat, dat, dat duurt en dat duurt en dat duurt. Uh, Billy Fischer probeert die bal af te pakken. Dat lukt hem net niet. Of nee, dat lukt hem inderdaad. Het is niet paars, het wordt breed gelegd We spelen alles breed uh, op dit moment, TOB. Daar zie ik er zelf dus maar niks, niet zoveel mee op. En de arbiter laat nog steeds doorspelen. Hoewel het in, op mijn horloge eigenlijk al tijd is. Al behoorlijk tijd is zelfs. Ik denk samen een minuut of uh, twee, drie is het nu al in blessure tijd. Uh, nu Zandvoort weer. Patrick van der Hoort naar Zonneveld. Zonneveld, Bas Lemmens. Lemmels naar Kuil. Kuil raakt die blok kwijt. ik zou zeggen, Hij kan er niet echt goed bij komen. Dat is in principe dus een verkeerde paas. En TOB kan het overnemen. Maar steeds speelt Van Nu aan de te gezien, aan de rechterkant van het Zelt, is er daar een duel tussen uh, Bas Lemmens en de TOB. Uh, de, de voor gewonnen door Jan het Veld. Ramak, hij krijgt gewoon die bal. en KUIL die probeert met die bal te spelen. Gaat terug. Nee, hij raakt er nu kwijt. Er wordt neergelegd, maar er is geen overtreding in de ogen van de schrijver. Terwijl hij is in bal de zitten. Op de 11 van voor nu weer. Uh, wordt teruggespeeld. Uh, speel, een breed spel, omdat Sandvoort toch uh, behoorlijk pittig op de mensen speelt. En dat merk uh, dat je dus gewoon aan het spel van T.O.B. Nu gaat hij eindelijk een beetje de diepte in. En dan is het, uh, uh, Patrick van der Oort, die kan het overnemen. Hoort, dan mol, mol, probeert daar daar. Ja, en uitsenberg, ja, wie is hij voorbij? Is hij vrij. Is, is hij nou snel genoeg? Nee, hij is niet snel genoeg, maar hij heeft de mee bestanden. En dat ding had, inderdaad, je hoort het hier van de, van de supporters, die bal eerder naar Michael Kaal moeten, hadden We hadden nog een kans gehad op 2-6. Maar goed, het is nu T.O.B. Uh, dat in de, in de helft van Sandvoort, hij hoog over het goal spelt. Uh, er gaat zelfs over de ballopvanger heen. En de, het, het spel ligt stil, want er wordt een nieuwe bal komen. De bal ligt uh, nu aan hetzelfde met de eerste de keeper. Ik begrijp dat niet, die schijnt niet afsluit. Het is gewoon een lang tijd man, klopt dat? Nou. Het is gewoon een einde oefening. 2-5 is genoeg. Sanford wint hier gewoon heel erg. Met de 2-5, dat is uh, behoorlijk goed natuurlijk voor een eerste wedstrijd van het seizoen. Maar hij laat gewoon die nog steeds nemen. Nee, praten, ja, praten maar. om die wedstrijd af te sluiten. En die bal gaat er dus ook genomen worden door Boy de Vet. De Vet. Ver. Richting. Dit van de Woord. Die wordt in nek gesprongen door het Maar hij kan nu spelen daar. Kauw Kau is heel snel hoor. Die is echt heel snel. Die heeft die bal ook inderdaad. Een beetje van, van de achterlijn af. En dus van de oortje kan die bal weer terugkrijgen. Legt de breedte. De Morgen gaat dus er zijn gebied in. Morgen gaat schrikken man. Ja. Oh, recht op de keeper af. Recht op de keeper was het toch nog bijna 2-6. En dit is uiteraard een signaal. Behoorlijk lang uh, gewacht voordat er einde oefening was. Zandvoort doet hier hele goede zaken. En vindt weer 2-1 van POB. Uh, 2-1 Joop? Nee. Hallo? Joop? Ja? ja? Joop, geen 2-1. Ik versta je haast niet. <laughs> nee, dat het geen 2-1 is. 2-5. Uh, Oké, okay, dankjewel Joop. Okay, uh, tot de volgende keer. Hoi. Dat was Joop van vanuit uh, Amsterdam een mooie wies, dus voor SV Zandvoort. Zodat dadelijk uh, iets heel speciaals. Blijf daarvoor luisteren naar CFM. zo de zaterdagmiddag op de Salfordsa Radio.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 ja Dat was, dat was Arie Lex. <laughs> de motor plofte. Ja. Je zegt dat je hebt van de week heel, heel wat getest hier op Zandvoort. Nou rijden jullie dit weekend en dat is per seizoen eenmalig met een chicaan erin bij de slotenmakerbocht. Heb je daar ook kunnen testen? Of dat testen was op het complete circuit? Ja, woensdag hebben we met de, met de slotenmaker chicaan kunnen rijden en dat is best wel uniek. De laatste keer dat ik dat gedaan heb was in, in 2001. Dus dat is al, al, al tien jaar geleden. En als je zo vaak op Sanford rijdt, dus is het natuurlijk gaaf dat je een keer een andere configuratie rijdt. Ja, andere configuratie. Die bocht uh, ja, die moet je ook op een uh, bepaalde manier uh, benaderen. Ik zie dat het uh, op verschillende manieren gebeurt. Eén remt laat, de ander remt vroeg, zodat hij wat snelheid heeft. Hoe doe jij dat? En wat is in jouw optiek de beste manier om dat te doen? Nou, die bocht is best technisch en je hebt meerdere manieren om het te doen. Het, uh, het is een chicane, maar als je op die bocht aankomt met 200 km per uur, dan moet je, dan loopt de baan naar beneden en ook nog schuin. En als je dan een heel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 want jullie rijden een race van 50 minuten in het eerste gedeelte van de race eigenlijk ook.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 Straks na een stukje muziek nog even met je hebben. Ja. ja, hoe heet dat? Ik ken hem al op zaterdag, nee. Nou, we rekenen hem goed. goed op zaterdag. Zaterd zaterd zaterd ja, ik was de naam van het programma even kwijt. Ik word ook zomaar hier op de stoel gezet. Maar ook aanwezig hier, uh, Junior Strauss. Uh, de winnaar van de Radical uh, Race uh, vanmiddag. Junior Strauss, 13 jaar actief al uh, in de autosport. Een stukje willen we het er ook nog over hebben. Eén van de mensen die aanwezig was uh, toen jij op de Renschool zat, uh, is hier ook aanwezig. Ja. En dat is Albert-Jan Vos. En ik wil ah, hem ja, toch we... even vragen, hoe komt het dat jij daar staat en hij hier ja, zit? Dat, <laughs> nou, dat, was een die, dat is toch leuk dat we klasgenoten zijn. Dat, ja, dat mag zeggen. Dat ja, precies, ik, ja. Ja.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 Buiten de Autosport Amerika, Amerika's land om te wonen, te verblijven. Is dat een land wat bij jou past of andersom?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 Of 20 jaar, of Jan Lammers 30 jaar langer race dan ik, en nou, dan gaat het toch goed. Ja, dat valt te uh, zien op internet, hè. dan ja, kan je de rankings uh, zien, uh, aantal pols en er wordt vertaald naar punten, overwinning, aantal wedstrijden, en daar ben jij de hoogste uh, genoteerde Nederlander in. Ja, dus meest gewonnen racers, meeste pole positions ooit behaald. Ja, uh, dat vind ik al stoer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 Uh, daarnaast vind ik het veel te leuk om lekker een uur uh, te, te racen. Ja, daar kan ik me ook heel goed voorstellen. Nou, morgen hebben jullie uh, de tweede race uh, van dit weekend. Uh, op welk plaats start je uh, morgen? Dit keer pole position. Pole position. Pole. Dat goed. Dus, uh, mits de start uh, goed verloopt, dan is de kans groot dat de race niet zo spannend wordt als vandaag. Uh, ja, dat hoop ik niet. De saaiste races zijn altijd het best voor mij. Als je het, het, het, het, het uh, ja, ik ben benieuwd. Er kan van alles gebeuren. Vanmorgen wordt de regen voorspeld. Dat zou je niet zeggen als we nu die straat...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 But it's something about this joint right here, this joint right here, it makes me wanna Ooh, let it go. Can't let this thing go. Pass the mirror, mirror Don't stress through the night at a time And my life I ain't worried about if you feel it feel Got my head on straight, I got my vibe right I ain't gonna let you kill I'm walking past the mirror, mirror. Ain't worried about doing what you're gonna do I'm a lady, so I must stay class, class Gotta keep it high, keep it together If I want to get better See, I won't change my life, my life Dat was op de Softworks Radio Mary J Brights and Just Fine. Zo, so, dat, ja, ja. dat was even wat ze in de studio. Ja, luisteraars, dat was geweldig, uh, ja hoe noem je dat? PR-werk van, uh, van Willem. Willem, grandioos dat je hem zo, dat de moeite even nemen om even naar de studio te komen. Uh, ja, zonder meer, maar ja. het uh, is nooit een probleem uh, bij nee. de juni, dus hoor. Uh, uh, wat, uh, wat kunnen we morgen allemaal nog uit de ski verwachten? Ja, morgen uh, de... hebben we dag 2 uh, uiteraard van de Trophy voor the en uh, We beginnen al vroeg in de ochtend om 9 uur. Uh, nou, Rob, ik denk niet dat je er wakker van wordt. Je woont dicht naast de ski, maar ze beginnen om 9 uur met de uh, Suzuki Swift. Oké, okay, nee, daar word je niet wakker <laughs> van. Nee, nee, nee, nee. De tweede reis is dan uh, reis 1 van de Renault Clio Cup. Nou, dan gaan we verder met het uh, historisch gebeuren, Albert-Jan. ja.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 Half drie, uh, race 2 van de Clio Cup. En dan gaan we weer uh, Formule Forte rijden om kwart over drie. En dan gaan we de dag eindigen uh, met de uh, Youngtimers. Die rijden van uh, kwart over vier tot tien over vier. En uh, de dag wordt afgesloten met uh, Junior Strauss. Op kijk uh, nou, ja, geweldig. Het Vanijn zit hem in de staart, hè? Dat bedoel ik. <laughs> Morgen, dus weer de Trophy of the Junes op het Circuit uh, Park Salvoort. En uh, dankjewel Willem voor je bijdrage van vandaag.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 Harding, maar ook bijvoorbeeld van Robert Jensen. En die gaan we, gaan we een beetje behandelen. Hey, oh, okay. wat leuk zeg. Dus waar, waar hou je die fragmenten vandaan dan? Gewoon internet. Gewoon internet, ja. kan je het allemaal vinden heel daar. Heel makkelijk. Kijk, helemaal goed. Zo duidelijk, entertainment voor you twee uur lang op de Zalvoortse Radio. En volgende week weer Zalvoort op zaterdag. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week. Tot volgende week, luisteraars. Dag. Wij gaan nog even Dag. werkoverleg doen. Ja, heel snel. Heel snel. En rap. En rap. En rap. Hey. Hoi. Hoi.